Doris met het NOS-journaal. De brandweer in Zeeland is 140 keer in actie gekomen... vanwege het stormachtige weer van gisteravond en vandaag. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen was het raak. Bomen en grote takken vielen op de weg en op woningen en bedrijven. Enkele daken raakten los en de vele regen leidde tot ondergelopen straten. Ook zijn tientallen strandhokjes omver geblazen. De meeste telefoontjes naar de Zeeuwse brandweer kwamen uit Sluis... In Londen zijn negen agenten gewond geraakt... bij het beëindigen van demonstraties tegen de Britse coronamaatregelen. De politie besloot de betogingen te stoppen... omdat demonstranten zich niet hielden aan de afstandsregels. Betogers gooiden daarop met flessen en agenten sloegen met hun wapenstok. 16 betogers zijn opgepakt. Politieke partijen in Amsterdam willen dat het kabinet de leiding neemt... bij de bestrijding van het coronavirus. Ze zeggen dat het zicht op het virus in de stad verdwijnt terwijl de regio de meeste besmettingen van het land heeft. D66 wil betere uitleg van de aanpak van het virus in de winter... en de VVD vindt burgemeester Halsema en het college afwezig. De partij wil dat er beter wordt gecommuniceerd in wijken met veel besmettingen. Voetbal, Heerenveen, heeft zojuist met 1-0 gewonnen van VVV Venlo... en daarmee verstevigt de club uit Friesland zijn positie in de top van de eredivisie. AZ verspeelde punten tegen Fortuna Sittard. De club uit Alkmaar leek af te steven op een 3-1 winst. Maar in de tachtigste minuut maakte Fortuna 3-2. En in de laatste seconde van de blessuretijd werd het 3-3. Peck Zwolle pakte zijn eerste overwinning van het seizoen. Tegen Sparta werd het 4-0. De bekende Brabantse snoepfabriek Lonka bestaat 100 jaar en krijgt daarom een gevelkunstwerk in Breda. Daarop staat het bekende Lonka-meisje dat sinds de jaren 20 op de bewaarblikken staat. Het kunstwerk is onthuld door de oudste medewerker van de fabriek. Die werkt er al 52 jaar. Het weer vanuit het Noordoosten gaat het lange tijd regenen. Morgenochtend trekt de regen naar het zuiden weg, maar het blijft erg bewolkt en het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zedelijk Zee. Zandvoort. Een zomerheert. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Nightwalk.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 Jozans voor zaterdagavond op ZZFN. Een karig, maar ik moet zeggen... Clubs mogen niet open. En toch heb ik uh, clubs gevolgd die gewoon open zijn. De vaste clubs waar we het elke zaterdag over hebben. Ga je straks wel allemaal meer over horen. En straks nieuws over. Jij kan, jawel, jij als luisteraar... kan naar de ruimte. In 2023 ga ik je straks alles over vertellen. En trouwens als opening... Having such a good time. Een remixje van Black Crown natuurlijk. En uh, onderweg zometeen Davey. Testify the Mouse Team Funky Shizzle. Extended remix. Maar eerst die Barber's met When House Music Is Born... I <laughs> Got no drama, that's for real, real Got no drama, she know what I do Making that money for the fancy clothes But she gots the own, you know the drill right. Baby's been good to me, baby's been good to me So good to know me, I'm a piece So good to me, I'm a play, need to testify Oh my god if I can get down. The Mouse Funky Shizzle Extendent. Gebruikt die tegenwoordig standaard, die Moustie. En daarvoor horen we Dave hier met Testify. Ook de Moustie Funky Shizzle Extended. Twee verschillende platen, maar allebei op dezelfde manier geremixed. Ik vertel die dat jij als luisteraar naar de ruimte kan. Nou, uh, dan zal ik je vertellen hoe dat in elkaar zit. Een Amerikaans productiebedrijf wil in 2023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 All for love. vibes across the Netherlands and around the world, <laughs> this is the Nightwalk Mainstage, only on CFM. CFM. 5, 4, you want 1, you better give it up now or you're gonna be done. It's about. Oh, it's a, it's a, it's about. It's about. This soul this op je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 Zandvoort, Zandvoort. We oh. never oh. Van uh, Domino DD met I want your sax niet seks maar sax saxofone en daarvan de muziek van DJ Discipline Fusing Susie met yes de Ian Carey remix allemaal oude plaatjes nieuwe jasjes. Maar waarom? Omdat ze vroeger ook gewoon reden goed waren. Dus echt nieuw remix. En hij doet het gewoon altijd goed. Het is even tijd voor een Night Walk Hier op TFM's Antwoord. Deze week op 10. Broken Ears met The Game. Extended Mix. Op 9. Lee Foss en Haley May. En John Smith met Summertime. Cheap. Op 8. Claro Pura Pupu. met, uh, met Lyon en Italië met Get On. Op uh, 7. Sure en Conquire Jones met Oké okay, Cool. Eight Future Conquire. Op 6. Davey met Test of House, mouse Moustie, Funky Shizzle... heb je er straks gehoord hebt. Op 5 deze week Bobby Blanco... Mickey Moda met 3 AM. Low Step by Extended Remix. Ook een oude plaat. de een nieuw jasje gestoken. de jaren 90 was het een grote hit. Op vier, op vier, 4, ja, op vier... ex-nummer 1 plaatje ook wel een grootste deel van de coronatijd... op één heb gestaan. John Smith met Deep End. Extended Mix betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Op drie deze week Mark Knight en Renee Ames... en Tasty met All For Love. En op twee... I dumb it if I can get down. Heb je ook gehoord, hè? de mouse die chisel, uh, bumpy uh, En deze week op één. Een nieuwe nummer 1 in de Nightwalk Het is Mauer met Set You Free, Futine a Favor. Je hoort hem nu hier op zien Antwoord in de Nightwalk. De nummer 1, Mauer. Dean Ferris en DJ Ray met Forever Always. Een oude plaat, echt een gouden, oude klassieker in een nieuw jasje gestoken. En daarvoor we Grant Nelson met A Breakaway. En tot zover ook hè, dit uur van de Nightwell. Niet getreurd, zo meteen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mousen met zijn Global House Vibes. En straks om 11 uur vliegen we gewoon, zoals elke week weer... helemaal naar Italië met het beste wat is uit Italië... met DJ Capaschelli. Kelly. Zo zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. Ik laat je achter met Black Crown, met Chris en Marina... met Love Somebody.